...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...3 uur. Diktar met het NOS Journaal. Werknemers van Axo Nobel in Arnhem en Amersfoort... ...hebben voor 24 uur het werk neergelegd. 10 tot 20 procent van het personeel doet aan de actie mee. Het is het begin van een serie 24-uur stakingen... ...bij Axo-vestigingen in het hele land... De vakbonden en de directie van het chemieconcern steggelen al maanden over een nieuwe CAO. In Frankrijk komt een gedeeltelijk verbod op het dragen van een boerka. Volgens een parlementaire commissie moet het allesbedekkende gewaad voor islamitische vrouwen... verboden worden in scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer. De commissie zegt dat de boerka niet verenigbaar is met de waarden van de Franse Republiek. In Frankrijk dragen ongeveer 2000 vrouwen een boerka. Bij het ministerie van Middellandse Zaken in Baghdad zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 17 mensen gedood. Ongeveer 80 mensen raakten gewond. Een man blies zichzelf op in een auto vol explosieven. De meeste slachtoffers zijn politieagenten. Gisteren kwamen in Baghdad bij een reeks aanvallen op hotels minstens 36 mensen om het leven. De aanslagen zijn vermoedelijk bedoeld om paniek te zaaien en om aan te tonen dat de regering niet in de staat is om de veiligheid te waarborgen. In maart zijn in Irak parlementsverkiezingen. In Boskoop is een bufferzone van 2 kilometer ingesteld rond een boomkwekerij... waar de Oost-Aziatische Boktor is gevonden. De 500 bedrijven in dit gebied mogen voorlopig geen bomen verhandelen. Ze moeten eerst worden geïnspecteerd. De Boktor veroorzaakt grote schade aan loofbomen door zijn vraatzucht. Op de Australian Open heeft de Spanjaard Rafael Nadal opgegeven... in zijn kwartfinale tegen de Brit en de Murray. De titelverdediger had te veel last van zijn knie... Murray speelt in de halve finale tegen de Kroaat Milin Silic. Die versloeg de als zevende geplaatste Amerikaan Andy Roddick. Het weer volop zon bij min 5 graden, maar door de wind voelt het veel kouder aan. Morgen draait de wind naar het zuidwesten en stijgt de temperatuur tot boven nul. Later op de dag gaat het sneeuwen en regenen. Dit was het Animation.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 Paint a picture of this melody It would be a violin without its constraints And the canvas in my mind Sings the songs I left behind Like pretty flowers And a sunset So-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 Niet dat het me niet interesseert, maar wat weet dit? Ik...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 forward. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound You tell me that you need me, then you go and cut me down But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around ZFM. Irak en zijn leiders moeten lijden voor deze verhaal van abuse en destruction. Vanuit Irak werd Israël vandaag niet bestoven.